Korpschef Erik Akerboom is geschrokken van de kritiek op het werkklimaat bij de politie. Hij reageert op het vertrek van een politiecoach... die zegt in NRC dat hij tientallen misstanden heeft aangekaart... maar dat daar niets mee is gebeurd... zoals discriminatie van moslims en aanranding van vrouwelijke collega's. Akerboom erkent dat er bij de politie dingen misgaan... maar volgens hem komen misstanden niet algemeen voor. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een pro-Russisch tv-station beschoten met een granaat...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 De Franse wielrenner Julien Alaphilippe heeft in de Tour de France de gele trui heroverd. In Saint-Étienne werd hij derde achter de Belgische winnaar van de achtste etappe, Thomas de Gent, en de Fransman Pinault. Doordat het peloton met gele drager Giulio Ciccone bijna een halve minuut verloor, is het geel nu weer voor Alaphilippe. Steven Kruiswijk is op de zevende plaats de beste Nederlander. En tennister Simona Halep heeft eenvoudig het toernooi van Wimbledon gewonnen. In de finale versloeg ze de Roemeense de Amerikaanse Serena Williams in twee sets, 6-2, 6-2. Het is voor Halep de eerste Wimbledon titel en de tweede Grand Slam titel in totaal. Vorig jaar won ze in Parijs het toernooi van Roland Garros. Het weer veel bewolking met kans op een bui. Het is 18 tot 22 graden. Morgen is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het een graad of 20.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zon. Zee, Zee. Zandvoort. De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. Ho. Hey, oh, we steden weer voor de zoveelste keer. Ik heb het hem al zo vaak gezegd. Je hoort wel goed, maar die slecht. Hey, Yo, for the motherfucking beat crew. Hey, oh, rave to the music, put your hands on up yeah. One, two, three, let's go Do toch know that I'm over the road? Or do I have Ik heb het hem al zo vaak gezegd Hij hoort wel goed, maar die lucht slecht hey. oh, we steden weer voor een zo de keer Ik heb het hem al zo vaak gezegd Hij hoort wel goed, maar die lucht slecht Ik noor een terras Het park zit erop Ik heb zin in een glas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 Omdat het stamcafé juist op de hoede lag. Een kater maakt meestal rij, toch sticht moet je weten. Blink later bij het graf dat we de kist waren vergeten.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 Ja, ja, ja, Zandvoort. Uh, uh. Zandvoort zolang ik zie zo staan. Uh. haha. Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed, uh.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 Ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij. komt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stickies uit de mond de wolken rook, liepen zij op olestook. Spiniekouw op met een tanden, geen parkeerplaats meer voor handen.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 Bready, big city, big city, so pretty.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 Na na na na na na na na na na na doen om nog vandaag van jou te zijn? na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na zijn? Oh, moet ik origineel zijn na na na na na na Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een vladers gaat. Ja, mensen doen gewoon het al echt genoeg.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 Waaier al een tijdje met een droge keel, dus waar, maar kom eens bij me.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 Maar steeds te zwaaien, maar het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. Je bent een zaak van een vent, dat je mij niet schiet.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 want steeds maar staan die beesten ordinair waarbij te gluren Wat? Oh, oh, ik heb zo'n last van hekten in de tuin Het is toch uitgespugdelijk, zoiets vreselijk U bent heel dik geworden en...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 Geen om het af te leren dan, je weet het hè. alleen als die ijs en ijskoud koud is. Het liefde van so, Oeh, dat is lekker! Dan wordt het weer een feestje! So, Schudden met die toeters! Hand in de lucht! Non de Dat klinkt rechts goed! Door die handjes in de lucht! De biet is aan de deuren dicht, alles maakt uit behalve het licht! Iedereen maakt geluid, komt uit Helmond? Maakt niet uit. Oeha, zit los, goed, jeugd zit strak. Gelijk wel, vaak u een verpakt. Roken komen dichterbij, ga er vanavond mee met mij. We gaan heen en weer. We gaan op en neer. Roken maken, kijk, me met een lekkere. Oeh, lekker! Ja! We gaan op en neer, roken maken, kijk, me met een lekkere. lekkere. Kudde met de kontje, snolle bolletje.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 Met een kontje, snolle bolke. Zorgen Zorgen Zorgen Kende jullie deze Oh, Hoofdschouders Die tankt ons, die tankt ons hey! Hoofdschouders, die tankt